Oudwetse apparatuur, dat komt. Later wets, zullen we een betere apparatuur hebben. We beginnen aan onze eerste les in het nieuwe studiejaar 2004-2005. En... Er zijn vele veel nieuwe mensen die hier zijn gekomen. En... Misschien wordt het een proefles, misschien gaat u wel volgen, verder alles is aan u. Niemand wordt gebeld of uh, geduwd, etc. Probeer alleen je klein maken van binnen. Probeer niet tegenstribbelen, niet tegenstribbelen van wat ik zeg. Je hebt 2,5 uur nu de tijd. Probeer jezelf die 2,5 uur... ...jouw verstand... ...uitschakelen. Natuurlijk kan je dat niet. Hoe kan je dat doen? In 2000 jaar hebben we zich... geïndoctrineerd indog, indog, Om dan met je verstand... Uh, ...te werken in plaats van je hart. Probeer die 2,5 uur... ...dat niet te doen. Zelfs als je nooit komt hier op deze les... ...zal je zo uitwerking krijgen. Als je, dat, als je luistert... ...wat ik je adviseer... ...dat... Het zal je toch wel enorme impuls geven in je leven, die 2,5 uur, als je dit durft, zonder jouw eigen mening of geen vergelijkingen trekken in wat er ook in de wereld is, want er is geen vergelijking te trekken. Kabbalah spreekt geen woord over onze wereld. Ook ik spreek geen woord over onze wereld. Al spreek ik met woorden vanuit onze wereld. Dat komt. Oké? Okay? Dus dat is eventjes advies, praktisch advies. Ik noem dat als nieuwe komers komen, dan noem ik het, uh, um, dat zij komen hier uh, en dan hebben ze een tijdje, hier moeten zij een soort revalidatieperiode hebben. Iemand, iemand komt hier, dat zeg ik zo als het is. Wij we winden we geen doekjes om, we zeggen wat het is. Want alles geen is, heeft niets te maken met kabalen. Alles van wat van buiten van buitenkant hebben we niets ermee te maken. Wat betekent revalidatie? Jij komt uit de, waar, uit de mm, uh, waarneming van deze wereld... Mm, ...uitsluitend door je vijf zintuigen. Okay. En jij komt naar een les waar, langza, waar men niets ermee te maken heeft. We hebben te maken met de innerlijke mens... En ik spreek ook tot de innerlijke mens in jou. Terwijl jij weet niet wat je innerlijke mens is. Ik zal laten zien waar een mens zich bevindt, wat jij doen, denkt, dat het, wat je denkt, dat dit een innerlijke mens dat jij bent, dat dit nog geen innerlijke mens is. Dat jouw innerlijke mens is latent in jou. Dat niet eens, jij kan het niet eens nog voelen. Natuurlijk komt wel van een soort omringend licht van binnen, dat, je, dat, dat schijnt jou, dat jou trekt naar iets. En daarom ben je hier gekomen. Waarom ben je hier gekomen, terwijl heel Nederland heeft het, eh, al die twee artikelen uit de Telegraaf en het Volkskrant magazine onder ogen gehad. En alleen maar eh, enkele tientallen hebben daarop, daarop gereageerd. Het is niet toevallig. En daarom zijn de Joden over de hele wereld verspreid, zijn Verstrooid zijn. Ik spreek niet één woord over mijzelf, uit myself. Alles wat ik spreek, of zoger, of nog de beste bronnen die er zijn, de heiligste bronnen. De Joden zijn verspreid over de hele wereld om de vonken van heiligheid eruit te halen, de zielen die al rijp zijn voor het spirituele, voor de ware realiteit... om die uh, op te halen, als het ware... net als magneet hen aan te trekken... om hen bij het heilige, bij het spirituele... bij de ware realiteit, bij de enig scheppende kracht te brengen. Dat is alles wat zijn joden, joden gegeven is. En daarom kan je over de spiritualiteit uitsluitend... Van een jood leren. Wat is jood? Dat is ook begrepen jullie niet wat het is. Jood is de innerlijke mens in elke mens. Dus als je een Nederlander bent geboren en getogen. Dan jouw innerlijke mens is jood in jezelf. Dat is erg moeilijk te begrijpen. Maar ik heb je gezegd probeer niet te begrijpen. Gewoon luisteren en probeer het te horen. Dus dat is de revalidatieperiode. En sommigen die gaan weg, omdat die kan niet, niet horen wat ik zeg. Want wat wij doen is overeenkomst naar eigenschappen. Innerlijke, overeenkomst met de innerlijke. Ja, de been kan vergeleken worden met een andere been, maar niet met een, met een, met een arm. Dus uh, alles moet overeenkomen. Dat is de wet, de absolute wet van de overeenkomst naar eigenschappen. Wil je tot het spirituele, spirituele ervaren, dan moet je ook naar eigenschappen overeenkomen met die wetten van het heelal. En daardoor kom je tot het waarnemen van het spirituele. Anders absoluut niet. Want, want daar staat ook hier dat. Uh, Nee, deze mens die zegt ook: uh, Wat zegt hij? Ik word gebruikt door de goddelijke wereld. Ik weet niet, verkrachten ze haar of zo. Maar goed, ik bedoel: de, Hoe kan de goddelijke wereld go, uh, in godsnaam iets slechts doen aan iemand? Absoluut onzin. Hoe kan van het goede slechte komen? Kan dat niet. Hoe kan straf bestaan? Van het goddelijke wereld. Absoluut niet. Dus al die, of al die uh, items wat jij had geleerd. Uh, kinderlijk. Aan tijd gebonden ideeën. Terwijl het staat. Geschreven in de zogerdan Dan vanaf 1995. De Kabbalah zal door massas begrepen worden. En dat is wat wij beleven nu. Dat wij gelukkig zijn. Dat wij in deze tijd leven. Ik kan u niet vertellen. Hoe gelukkig moeten wij. Ons prezen dat wij in deze tijd leven. Juist in deze tijd. En jullie nog jongeren. Kijk jonge mensen nog. Kun je je voorstellen. Alles. De tafel is gedekt. En wij alleen moeten alleen, alleen leren. Leren en opnemen. In onszelf. En we hebben alles in onszelf. Om tot vervulling te komen. Hier op aarde, niet hier namaals. Weet je wat, uh, wat ze zeggen allemaal. De Joden zeggen, de christenen zeggen, weet ik veel, allemaal zeggen ze dat allemaal. Waarom? Kinderlijk. Maar dat komt. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is dat. Vorige keer uh, David had gevraagd om iets over Joodse feesten te vertellen. Uh, ik, ik vind dat er geen plaats nu is. Ik heb veel belangrijke dingen te vertellen nu dan de aankomende Joodse feesten. <coughs> Waarom? Als ik nu vertel, begin ik aan Joodse feesten te vertellen, dan paar joden die hier zitten. dat zullen zullen denken dat dit over... voor hen gaat. Over hen gaat. Over Joodse wetten van... voor mens, inflation, bloed Joods is. Terwijl het absoluut niet, niet dat is. Joodse hebben wetten hebben... niets te maken met uh, speciaal... met nationale Joden, joden zijn. Absoluut niet. Hebben ze te maken alleen met de innerlijke mens. Dus als jij jouw innerlijke mens... gaat aanvoelen... dan ga je beginnen... dan betekent dat dat jij zal... Uh, daarmee ook de Joodse wetten zal gaan voelen. Want de Joodse wetten is niet tradities wat mijn volk doet. Uh, mooie, prachtige tradities. Maar dat is niet de, de Joodse wetten. Dat is de uiterlijkheden. Maar de Joodse wetten betekent de wetten van het Hilal. En dat is aan Mozes gegeven. Geen religie. Maar de wetten van het Hilal. Dat is wat wij doen in de Kabbalah. Hallo. Oké? Okay? Dus wij leren de wetten van het heelal Waarom leren we die wetten van het heelal. Als je komt ergens naar een onbekend land voor jou, wat doe je eerst? Je eerst leert hoe je moet uh, omgaan. In, hoe, moet je, hoe leef je in dat land? Ja? Nu kom, kom je hier naartoe, naar, dit, naar deze cursus. Jij kan pas. Je moet de houding hebben van, net als een kind, dat je wil graag in een ander land kan leven wat, wat je niet kent. Van het spirituele. Oké. Okay? En dat is overeenkomt naar de wetten van het heelal. Oké. Okay? Dat is wat wij leren. De wetten van het heelal en hoe ik mijzelf breng in overeenkomst daarmee. Zal ik vanavond vertellen. Dat is dat. Um. Oké, okay, dat is dan, uh, no, ik denk dat is al, dat is al, wat heb ik willen zeggen. Oké, okay. het onderwerp van onze les voor vanavond is, wie ben ik? Ja, dat is erg goed, ook voor, uh, voor, in onze leeftijd ook, het ook erg goed om te weten, wie ben ik? Heb je anders, uh, wie ben ik? En ik wil duidelijk langzamerhand hier optekenen, dat je dat goed je inprent wat je eigenlijk bent. Als ik zeg jij betekent, het is, slaat ook op mij. Ook. Maar als ik zeg jij alleen, richt ik mij tot je innerlijke mens. Een innerlijke mens hoeft geen u uh, genoemd te worden. Wij spreken ook tegen de, de absolute God, spreken weten, jij we zeggen nooit uw majeste. We zeggen altijd. Ja, jouw majeste. Okay. Ik bedoel hier wie? Joden. En. Joden betekent. Innerlijke deel van de mensheid. Dus jij kan als jouw innerlijke mens ontdekt. En ga je daarmee bezighouden. Word je ook. Jood. En Jood wat is Jood? Jood betekent van het woord Jehoed. Van het woord van betekent eenheid. Dus. Jood komt van het woord je goed. Alleen Grieken hadden geen ga ha, uh, kunnen, uh, hadden ze geen ga in hun alf alfabet. En daarom is het, uh, konden ze, dan dat werd het Jood. Ja? Maar wat is dan Jood? Degene, de ziel, de mens, die de eenheid met die scheppende krachten, met de enige scheppende kracht, uh, probeert naastreeft. Dat is Jood. En je zal alles vanavond proberen dat op te tekenen. Dat je begrijpt wie Jood is. Oké. Okay? En daarom wil, zal je zien. Alleen door Jood kan je. Door Jood in jezelf. In jezelf kan je komen tot de schepper. Oké. Okay? Daarom heb ik gezegd ook. Dat zelfs ook. Jezus had gezegd. Jezus ook had gezegd. Niemand komt tot de vader behalve door mij. Door Jood door Jood je in jezelf te vinden maar wat hebben ze allemaal gedaan gemaakt daarvan dat is iets anders alle uiterlijkheden zijn van de boze alleen totdat de mens nog een kind is maar wij zijn al gekomen tot de generatie deze generatie is ontgroeid van kinderen wij zijn al lekker goed egoïstisch genoeg egoïstisch. Dat wij al... Het is een, een, een groot compliment. Een compliment, het is een grote... Uh, dat wij al... al beginnen... Uh, te streven naar het spirituele. Geen enkele generatie voor ons... behalve enkelingen... Oh. Heel enkelingen... die... die uh, deze mogelijkheid voor handen hadden. Want de zielen waren nog niet rijp. Kun je, je voorstellen. En wij gewone mensen kunnen nu, van beneden kunnen wij het hele traject door, doorlopen en tot onze vervulling komen. En dan zien wij ook nu, alle reken uh, super reken, die komen al tot die ontdekking. Het is niet een mode wat men zegt. Men, men begrijpt geen woord waarover men zegt. Ook professoren hier die in Kabbalah zijn, snappen geen woord waar ze het over hebben. Niemand heeft überhaupt in Europa geen kabbalistische klassieke opleiding. Het is alles nieuw, alles, niet nieuw, alles oeroud, maar alleen we, de eerste generatie die pas begint. Ik had nooit gedacht dat ik het daar zou moeten doen. Lekker leven, alles, zoals iedereen. Oké, okay. dat is dat. Nu, wie ben ik? Oké, okay. wie ben ik? Alsjeblieft, goed kijken en opnemen. Probeer het eenvoudig, maar toch uh, doeltreffend dat te vertellen. Dat is mijn speaker, voor mijn speaker ik weet niet of het nog misschien nodig Alles wat er is, kan men uh, weergeven door innerlijk, uiterlijk. Iets wat innerlijk is en wat uiterlijk ten aanzien van elkaar. Of hoog, laag. Hoog betekent dichter bij het licht. Laag betekent dichter bij, bij de grond, grof, bij de aard, duisternis. Oké? Okay. Dus, nu gaan wij spreken over de structuur, innerlijke structuur, innerlijke opbouw van de mens. Elke mens, absoluut elke mens op aarde. Van binnen zit het wat wij noemen één een, een sof. Oneindig stralend licht. Niet in mij. Het straalt van, van binnen, van, van de diepste dieptes van de mens, straalt oneindig licht. He? Het is niet van mij. Het straalt alleen. Het is een schittering van in de diepste diepte van jezelf schittert dat licht van wat we zeggen dan de naam van de Joodse van de Adonai, van de God van de Joden, van Israël. Dat betekent God van de Joden betekent de, de wat is de God van de Joden. Dat is de eigenschap van het. ...absolute onzelfzuchtigheid. Dat is de God van de Joden. De eigenschap van... ...absolute onzelfzuchtigheid... ...die uitgegoten is... ...in het heelal. Dat is een gegeven. We kunnen ervaren dat. In de Kabbalah... ...speculeert men over niets. Spreekt men alleen over dingen die... ...bevattelijk zijn. En wat niet bevattelijk zijn... Die doen we dit niet. Maar dus van binnen straalt één sof. Dus oneindigheid, dat is Jood Hebreeuwse woord één sof. En natuurlijk ook gestructureerd. Dus in, in bepaalde uh, weergegeven, in bepaalde systeem van ladder. Een spirituele ladder lichten die dan, hoe, hoe, hoe dichter bij het, het midden, des te hoger. Hoe meer naar buiten, des te meer, uh, hoe zeggen ik dat, dikker, uh, donkerder als het ware. Dus uh, fi met filters bedekt, dat betekent bekledingen Het licht moet, wordt steeds uh, bekleed. Steeds uh, net zoals uh, kaplampen, ja, of ka kaplampen, lampenkap. Heb je nog een lampenkap, dan wordt het nog uh, donkerder, ja, nog uh, minder straling. En zo worden die ka lampkappen ja? steeds meer en meer en meer. Dat is dat ook in het licht het geval is. Oké? Okay? Daar komen we straks. Dus dat is. Laten we zeggen, dat licht zelf, licht. In, in elke mens is er dat aanwezig. Absoluut in elke mens. Absoluut in elke mens. Het enige is: is de mens al ontwikkeld van binnen dat hij het, het licht kan ervaren of niet? Daar gaat het om. Maar elke mens zal wel tot die ervaring komen. Maar wat wij doen in Kabbalah, wij proberen het. ...de tijd van de correcties van het ons in overeenstemming te brengen met dat licht. Uh, wij willen dat verkorten. Dat is de hele leer van Kabbalah. Dat in plaats van dat wij nog zoveel generaties zullen uh, lijden uh, met lange ei... ...dat wij hier nog weer op aarde komen, weer kinderen maken, weer... Uh, ...voor onze vrouwen moeten geld verdienen, et cetera, allemaal, uh, weet je, ja? dat moeten we dat allemaal... ...dat moet je nog een keer, nog een keer doen, uh, dat dat willen we willen je nu afmaken, en klaar is Kees, en afbetalen. Dus dat is dat licht, oké? Okay. En nu komt de mens, dus er komt het waarnemingsveld van de mens... Eén ding zeer belangrijk te weten komen. Kabbalah heeft te maken absoluut met de innerlijk van mens. Dus alleen met waarnemingen van de mens. Kabbalah heeft niets te maken met vlees. Absoluut niet. Dus alles behalve dat vlees en botjes en, weet ik veel, uh, emoties. Alles, alles, dat gaat allemaal naar de plaats waar het vandaan is gehaald, dus naar de aarde komt niets van terecht. Het, is, het komt terug naar de aarde. Dus. Ja. Het is geen huwelijk tussen de ziel en de vlees. Okay? Zoals mijn broeders menen dat. Okay? Al 3000, duizend, duizend, jaar. Omdat ze begrepen niet waar het over, waar het aan hen gegeven was. Dus. Alles spiritueel, alles wat binnen de mens is, is al het al het veld, al de velden uh, van het waarnemingsvelden in de mens. Dat is wat bes, de Kabbalah en eh, niets van dat vlees wat we hebben. Dus hier het eerste wat naast, wat aan, hoe zeg je dat? Belendend, zeg je dat? Nee? blendend is aan het één of aan het licht wat er is, is wat we noemen dat innerlijke mens, innerlijke mens. Oké, innerlijke mens. mens. Oké, okay. okay. daarna daarnaast Kunt u het ook voorstellen jezelf? Dat is net, zo, net, als, net als een bal. En dan heb je van binnen heb je dan een, een straling van eindstof. En dan heb je nog een andere bal. Als het ware een soort uh, uien, uien schillen. Uien, uien, uh, ringen, uien ringen. En dan worden weer nieuwe, nieuwe, nieuwe, hoe zeg je dat? Uh, nieuwe lagen. En dan komt het hier. Komt er iets... Wat ik noem gewoon even voorlopig neutrale zone, neutrale zone, ofwel de zone van wat ik zou willen zeggen goed en kwaad. Oké? Okay. Goed en kwaad. Wat betekent goed en kwaad? Is daar goed en kwaad? Nee. Dat is de zone waarin de mens voelt wel die twee krachten. Goed en kwaad. Elke mens. Zonder, geen, zonder uitzondering. Oké. Okay. Nu. Um, boven die is wat wij noemen. Uiterlijke mens. Uiterlijke mens. Is dat huid? Absoluut niet. Is dat vlees? absoluut niet, het is uiterlijke waarneming, de meest uiterlijke waarnemingen, waarnemingslagen van de mens okay. en hier bij de uiterlijke mens uh, bestaat nog aan, laten we zeggen de innerlijke, het innerlijke gedeelte van de uiterlijke mens kunt u ziel voorstellen wat ik bedoel dus het de innerlijke deel van de uiterlijke mens, dus dat dat hoort allemaal bij de innerlijke mens. Dat is wat wij noemen verhaal. Uh, verhaal, of wij noemen dat nog uh, culturele, culturele bovenbouw. Kan dat? Bovenbouw? Bovenbouw. Uh, huh? Ja, of iets. Bovenbouw. Of, uh, of uh, maatschappelijke normen. Maatschappelijke normen. Etcetera, etcetera. Allemaal. Oh, is goed, toch? Niet hier. Niet hier. Ook hier: maatschappelijke normen, normen, uh, opvoeding. Welke dan ook, je in interesseert niet of Joods of, of, of weet ik veel, of in een, of in een terroristische kamp, dat er nee, niet toe, allemaal hetzelfde. Ik bedoel, niet hetzelfde, ik bedoel, het heeft niets te maken met, met, uh, met. dat is die zone, Dat is allemaal te maken heeft met de uiterlijke mens, oké? Okay? Ook religie, ook, ook, ook, ook, ook religieën, ja? hier zitten de religieën, goed kijken. Cruciaal wat ik we hier vertel. Als je dat meeneemt naar huis. Dan heb je misschien al. 40, 50 jaar. Voor jou, van jouw spirituele ontwikkeling al door, door, doorgekomen bent. Ik heb er veel minder leed straks. Want alles wat wij leren hier is. Om doorboren ons vlees en onze. Onze egoïstische natuur die koppig is en die laat ons niet tot de ware realiteit komen. Die laat ons niet tot vervulling komen. En dat is niet slecht. Dat komt alleen omdat wij moeten leren. Valt niet. Je krijgt het niet cadeau. En ook zelfs dan krijgen we toch cadeau. Zelfs als we leren, het is toch cadeau van boven. Maar we zeggen dat we krijgen niet cadeau. Ziet u dat? Nou, en dat is dan de uiterlijke mens. En van buiten hebben wij ook weer... Uh, ook licht. Licht. Uh, in de verdannigheid van wat wij noemen natuur. Dus licht wat... wat wij natuur noemen, dus een zwaar licht of zo. Het okay. is ook omringend licht. Omringend, omringend licht. Omringt Ons omringt van buiten. Dat is wat we ervaren van buiten. Waar van buiten? Buiten mijn huid? Nee. Buiten mijn huid kan ik niets ervaren. Alles wat ik ervaar is van binnen mijn huid. Vergeet je het wij kunnen nooit iets weten wat van buiten is. Absoluut niet. Wij we, we kunnen wel weten van... Hoe, wat is de reactie van dat ding op mijn, uh, op mijn, op mijn, op mijn zintuigen. Langzamerhand, langzamerhand. Wat we hier vertellen straks. Oké. Okay. Nu wil ik jullie vragen... Waar ben ik? We hebben zoveel kijken. Hier zit leeft, hier zit mijn innerlijke mens, hier is een zone van goed en kwaad. En hier hebben wij dan een verhaal. Dus wat betekent een verhaal? Mijn, de de, de uh, innerlijke kant van mijn uiterlijke mens. Daar de grote heren hebben allerlei verhalen gemaakt. Ja. Joden hebben daar een verhaal voor van uh, het Joodse volk, ging met zijn voetjes nou, ergens naar, een, naar dat. Natuurlijk de Torah van Mozes spreekt geen woord over, over het, over het, over het, over het uh, volk Israël zoals het uh, in vlees en bloed. Het spreekt alleen over de correcties van de mens die de mens moet on, uh, doormaken in deze wereld. De hele Torah, de hele leer van Mozes, weet je wel? heeft alleen te maken met de spirituele... Uh, beschrijft allemaal dat. Uh, de hele spirituele ladder. Maar het is geschreven in de in narratieve verhaal, in de vorm van een verhaal. En natuurlijk dat eenvoudige uh, primitieve mens heeft daarvan allerlei moraal... ...op, op moraal eruit getrokken, het cetera, religieën van gemaakt. Dat was nodig ook. Uh, neem nou zo'n middeleeuwse uh, uh, mens in Europa... ...zonder dat strenge inquisitie, zonder dat strenge... Uh, ...dat met... Uh, van verlangst te geven. Uh, hoe, kon die, van, hoe kon je dan van een wilde mens uh, iets maken? Dus de religie had dit wel nodig. Dat kwam allemaal door verhaal. Ziet u het verhaal? Indiërs hebben in die, die andere verhaal. Weet ik veel andere opvoeding. Alles zit hier in deze zone, maar het is allemaal te maken heeft met de uiterlijke mens. Niets met spirituele dus. Absoluut. Je komt alleen in het verhaal, je gelooft in het verhaal. En het verhaal zit daar, zit wel kwaad uh, en, en goed, en jij kiest het goed, maar het is niet jouw goed. Jij hebt naar binnen alleen, ervaar je het verhaal. En dat is alleen maar nog hier. Terwijl jij moet doorboren, kom je tot hier. Zie je dat? Hier kom je niet eens binnen. Jij komt niet eens de zone, neutrale zone binnen. Met al die verhalen kom je niet binnen. Dat binnen en dat is allemaal jou. Langzaam. Jij komt, de mens komt niet tot de lagen van zijn eigen waarnemingen. Van die zone waar goed en kwaad is. In plaats daarvan, in plaats daarvan hebben ze voor hem verhaal gemaakt van goed en kwaad hier. Hier in zijn, uh, in zijn uiterlijke mens. Doet er niet toe dat jij niet begrijpt. Dus langzaam zal je dat begrijpen. Jij zal het ervaren. Zelfs als je niet begrijpt wat ik zeg, omdat ik leef daarin, zal je dat voor mij gewoon overnemen. Je hoeft het niet eens begrepen. Maar het te begrijpen. Maar voor de rest hoeft het niet. Want wat ik wil doen hier, dat die draadjes. ...spirituele draadjes, moet ik het ook met jou delen, moet ik niet, niet delen, met, moet, moet ik die uh, herstellen in mijzelf en proberen te verbinden met die van jou. Dus zelfs als je zit helemaal niets, maar je zit rustig en je luistert en je wil, je wil niet van binnen, je moet gebed als het ware zijn, je hoeft niet gebed uit te spreken... Uh, heren, geef mij brood. Nee, je moet zeggen om: Ik wil mij niet volledig geven. Ik mij over aan wat ik hoor. Aan dat, omdat het niet van hem is. Het uh, is, is de leer van de schepper zelf. En uh, hij zit ermee. Hij moet er. Dat, hij geeft het alleen aan mij vanuit zijn innerlijke mens. En niet van zijn uit, van, van mijn uiterlijke mens. Zijn we allemaal hetzelfde. Maar mijn innerlijke mens houdt zich bezig met het spirituele. Natuurlijk, hij moet ook luisteren. Maar ik geef je alleen wat van mijn innerlijke mens. Want ik leer elke dag 10 tot 12 uur leren Kabbala, Jij hebt dat die mogelijkheden niet. En ik, heb, ik leer daarvan. Ik, ik schik mezelf. Probeer ik te schikken aan dat, aan dat hoge licht. Dan geef ik het aan jou. Het is niets anders. Het is mijn plicht en jouw. Oké. Okay. Dus een mens komt met het verhaal niet door de zone naar zijn eigen waarnemingslaag van goed en kwaad. Absoluut niet. En daarom is een mens die komt tot de kabbala en een mens komt op onze cursus. Dan begint hij een beetje dat aanvoelen, dat echte kwaad en goed in zichzelf. Maar want voordat jij jouw eigen kwaad niet kan voor ogen hebben... dan ben je nog een kind. Je kan 70 jaar oud zijn. Je kan in een torentje van Den Haag zitten. Maar je bent nog steeds een kind. Professor worden, et cetera. Maar omdat jij nog steeds... jij weet precies hoe je in deze wereld kan aanpakken. Maar nog steeds kom je nog niet tot je eigen ik. Tot, tot, tot, tot je eigen goed en kwaad. Dan eh, voel je jezelf als eindstuk... Als een mens van één van stuk, hè? weet je wel. Van net zoals je ziet vaak mensen. Oh, die dan als van één stuk gesneden zijn. Prachtig om naar hen te kijken. En toch primitief. Mooi, voor een actuur, is erg mooi. Maar toch primitief, waarom? De bedoeling is dat wij eerst... Eerst... Straks, goed. ik zal het even vertellen. Dus wat het, de bedoeling, wat ik wil vragen is... Iedereen heeft het gehoord. Waar zit ik? Waar zit ik? Waar is mij? Wat is, waar zit mijn vrije keuze? Waar zit mijn de, de, de laag? Waar daadwerkelijk ik ben. Ja, iedereen mag zeggen, ho hoeft niet of, of je dan... Moet je niet schamen wat je zelf ja, of, of fout maakt of niet fout maakt. Of dom of niet dom. Wat het is, is niet dom. Wat denk je? Wie, wie wil zeggen? Uh, Alfred zegt, Alfred zegt, Alfred zegt neutrale zone. Oké. Okay. Wie, wie nog anders denkt? Ik denk dat het ideeën, of ik die ideeën, die neutrale zone zijn, misschien nog steeds niet uitgelegd. Wat denk je, wat denk je, wat zou je... Nee, nee, waar, waar, waar, waar, waar ben ik? Echt de ware ik, niet dus... Waar is, wat ik, wat mijn vraag is, waar is mijn ware ik? Kijk, heb, we Ach, hebben ja, zoveel... Ik zit waarschijnlijk in de uh, ja, in licht... Uh, nee, dat, ben, dat is niet van mij. Licht, dat, het licht is niet van mij. Kijk, in mij, in, dat is niet van mij. Kijk, ziet u, nog een keer. Dat is de, wat ik heb zo getekend, alleen omdat ik later wil iets hierbij tekenen. Maar het licht is niet van mij. Nee, nee, nee. Dus je me door. Oh. Da, dat is een straling van binnen, een soort schittering van binnen wat wij ervaren. Het? Want dat, ons vlees verhindert ons om het te voelen. Maar wij moeten er doorheen komen, door het vlees heen, dan gaan we het voelen. Maar voor het licht zelf bestaat ons, ons on, voor zelf bestaat onze vlees niet, want het licht doordringt alles, net zo even net zo als röntgenstralen. Bestaat voor röntgenstralen licht uh, vlees? Ook okay. niet. Ik bedoel, in minder, mindere mate, maar voor het licht zelf, spirituele licht, bestaat absoluut niets. Geen materie, het doordringt alles. Oké? Okay? Dus dat is niet van mij. Hey, dat is licht wat straalt in mij. Alleen, wat is, wat is. Welke lagen zijn van mij? Alle andere lagen zijn van mij. Maar waar, waar ben ik? Huh? Oké, okay? dus. Uh, dus, uh, Nora zegt. Nora zegt. Innerlijke mens, dat is dat ben ik. Wie nog meer? Boven bedoel het verhaal? Ja. Ja. Oké, okay. jouw naam nog een keer. Hans. Hans. Oké, okay, Hans. Hans zegt, zegt bovenbouw. Dus verhaal, weet je? Ja. Verhaal. Dat ben ik. Huh? Ja. Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Kijk, je begrijpt wat jij bedoelt. Ik begrijp wat jij bedoelt. Bedoel ik, is dat dan ware ik? Nee. En waarom moet je dan zeggen dat wat ik bedoel is de ware ik? Niet wat voor jouw maatschappij heeft jou gemaakt. Dat, dat, dat, dat, oké, okay, dat, dat is niet wat ik bedoel. Kijk, ik zeg niet dat ik dat misschien heb je dat gezegd. Dus de bovenbouw. Ja, en zeg je dat in Maria ook. Oké, okay, oké, okay, laten we dat zo zeggen. Oké, okay, ik zeg iets. Hey? Hoe kan het zijn? Sorry, Sorry is niet van mij. Kan, het is niet van mij. Kijk, dat van mij, wat van bij mij... Nee, kijk, dat is binnen mij straalt het licht dat niet van mij is. Want alles is doordrongen door het licht van de enig scheppende kracht. Binnen mijzelf overal, alleen hier voel ik het niet zo, want daar zitten al mijn waarnemingsvelden die nog moeten gecorrigeerd worden, dan ga ik dan straks komt het wel, en buiten heb ik ook een licht, buiten mijzelf ervaar ik het licht, dat is niet van mij en dat is niet van mij, dat is goed en dat is goed. en dat is van mij tussenin is van mij maar wat u vraagt is iedereen zit daar nee, wat ik vraag is waar is mijn ware ik ja, maar zitten we allemaal op dezelfde plek in die waar? natuurlijk Elke mens heeft de waarheid. Natuurlijk, elke mens heeft dat. Onafhankelijk van waar je bent. Ik zeg het. Uh, uh, Iedere mens heeft bepaalde. Zijn ik, waar ik, zit ergens. Uh, in al in die lagen. Ergens. Alle okay. lagen, hè? Alle lagen buiten en zo. Huis alle lagen? Oké. Okay. Je naam, okay. Ah, Christus. Oké, Christus zegt. Alle lagen. Natuurlijk, bu buiten de natuurlijk. oké, daar overal zit ik. Oké, wat zeg je uh, Karin? Uh, in je ziel, maar is dat nu op de ziel, waarom niet? Alles, dat is allemaal mijn ziel. En jij bedoelt misschien innerlijke ziel, bedoel je misschien innerlijke mens. Dat is misschien ziel, ja? Yeah? Nee, ik denk dat ik het weet voor mezelf, ik zit in de uiterlijke mens. Oké, okay. dus Marius zegt toch wel uiterlijke mens, oké? Okay? Hebben we nog meer delen of niet? Ja. Ja, ja, ja. Je bent slim, Je zegt overal, overal, ja. overal zit je ergens, net als een multiple choice, hè. That, ja. dan heb je in plaats van alle vier uh, onderstrepen, alle vier uh, een vinkje aanvinken. Aan uh, dat ik, dat is ik, dat is het ware ik. Okay. Zie je, ze, ze leert elke nacht kabbala. Drie uur. Ja, ja. En ze heeft een andere rabbi. Niet ik, maar mijn rabbi. Dat, dat is dan uh, dus Lubalea. Lubalea. Lea. Soms weer Lea als het jaar Joodse naam. En Luba, oké, okay, Luba. En Luba zegt innerlijke mens. Net zoals Nora. Heb, ze hebben met elkaar al ze hebben een beetje geleerd met elkaar. Hoor. Met Nora. Okay. Nog meningen? nog iets andere meningen die, die dat heeft gerit Oké. Okay. dus uh, ook zegt Gerrit ook gerit ik hoor ik zeggen, gerit zegt innerlijk In, innerlijk oké. Okay? innerlijke mens kijk goed kijk goed en open je hart open je hart en wees gewoon als kind want uh, al ons uh, verstand kan ons niet helpen hierbij. Nee? Okay, goed. Um, de innerlijke mens, want wij zeggen jood in de mens, ja. De innerlijke mens leunt aan het licht, ja. Zodra jij je jezelf zal uitgecorrigeerd hebben en je komt tot je innerlijke mens, dan kom je tot een gebied waar alles, waar alles ervaard wordt als absolute goed. Niet absoluut, maar hoe meer jij komt hier doet dat aan het, rand, aan het rand van het licht in je waarnemingen, des te meer ervaar je goed. Oké? Uiterlijke mens, hier, uiterlijke kant, is absolute, absolute kwaad. Absolute kwaad. Dus een mens die leeft in onze wereld, leeft in absolute kwaad. Natuurlijk nog niet helemaal, waarom niet? Er zit wel nog in elke mens na 2000 jaar hier in Nederland of zo, so. zit wel dat, dat laagje van dat van dat poets, poets, poets, zeg poets, ik, poets, poets, poets, poetslaag, ja? Uh, oké, okay, joden hebben ook een eigen, ook, uh, maar uh, die anderen hebben ook een eigen poets, poetslaag, oké? Okay? Maar zit dan die, al die 1600 jaar, zit allemaal dat poetswerk van, jij zal niet dood, jij zal dit, dit, maar ze begrijpen dat niet, waar? Ze begrijpen dat gewoon fysiek, dat, dat, dat ze dat begrijpen, oké? Okay? Natuurlijk is het heilig, natuurlijk is het, zijn dat, Jij zult niet doden, is absolute spirituele wet. De wet van het heelal. En hij heeft natuurlijk absoluut niets te maken met wat hier is. It, jij kan hier op aarde doden, uh, vermoorden, verkrachten wat je allemaal wil. Denk je dat jij daarmee iets doet aan de spirituele wereld? No, absoluut niets. Dat is kinderlijk gedoe. Natuurlijk mag je dat niet doen. Waarom je mag het niet doen? Dan sta je jezelf in de weg. Dan verduister je jou, jouw wegen. En natuurlijk dat er bestaat een aardse uh, gerechtshof. Die moet het allemaal uh, regelen. Dat het niet mag. Natuurlijk dat, dat, is niet, dat het niet mag. Maar. Kwaad. Dus absoluut. Kijk je ziet het wel naar de uiterlijke kant. Hier zitten. Alle terroristen en wat zitten aan de andere kant. Die, die wel een verhaal hebben, maar hun verhaal is vernietigen. En hier in Europa heeft men ook een goed verhaal gemaakt. Van uh, een mens die tot God werd gemaakt. En die, ik zeg niet dat dit het allemaal goed, allemaal nodig was geweest. En dat nu, dat nu toe is nodig. Dus een mens is tot, tot God gemaakt. En hij heeft drie dagen dat en die is tot, naar de hemel gegaan. En natuurlijk is het een goederik. En natuurlijk dat het goed is voor een mens om te geloven in je goederik. Maar wat doe je daarmee? Aan de, ene kant, aan de ene kant bouw je jezelf wel iets op. Een goederik in zichzelf. Maar waar bouw je dat op? In je uiterlijke mens. In je uiterlijke mens bouw je iets goeds in jezelf. Nou, dan zeg ik jullie, het is wel cultureel, is het wel goed. Jij kan overleven, et cetera. Maar je komt niet verder in jezelf. En daarom alleen in onze tijd kunnen we door al die, dat al dat verhaal, of dat religie is, of dat, kunnen we doorheen komen. Je hoeft het niet uh, weg, wegwerpen van jezelf. Dat was nodig. Maar nu kan je al naar binnen komen. Naar de waarneming van binnen. Want hier allemaal van binnen is... Bij de mens in onze wereld is alleen maar... Uh, zeg je dat? Is dat als één stuk, één brok gevoel. Ongedefinieerd. Wat ervaart een mens in ons leven? Als je hier binnen niet komt. Wat is jouw leven dan? Wat dan, dan is jouw leven in is, is net of jij zit bij de koninklijke tafel. En jij eet alleen maar, neemt alleen van de. vraagt. Hebt u.? Heb je dan ketchup and, uh, en. mayonaise En pataat het? En patat? Terwijl je de tafel staat vol van allerlei karneien. Maar jij proeft niet ervan. Proeft niets ervan. Ook de mensen hier in Europa proeft absoluut geen. Smaak heeft, geen smaak heeft, proeft in het spirituele. Waarom niet? Nou, al dat verhaal, dat verhaal, dat heeft hem aan de ene kant iets goeds bijgebracht dat hij een beetje georganiseerde dier is geworden, een tweevoetige sprekende, maar nog geen mens. En mens word je pas als je hier binnen jezelf komt. Ik bedoel niet burger, we zijn allemaal burgers. Allemaal dezelfde. Ik, ik spreek nooit over groepen of zo. Ik spreek alleen over persoonlijke ontwikkeling. Dus als je nog aan dat verhaal aanhangt, welke dan ook, dan uh, zit je nog met je uiterlijke mens te maken. En alles wat hier is, heeft te maken met vijf zintuigen. Dus net zoals mijn poes. We hebben, alleen hebben je nog menselijke eh, wensen van rijkdom. Ik wil rijk worden. De poes wil dat niet. Weet je? En wil je bijvoorbeeld... Ik wil macht. De poes wil geen macht. Geen dier wil macht. Alleen zichzelf te beschermen natuurlijk. Zijn territorium beschermen. En wetenschap. Ook dieren willen geen wetenschap. Maar de mens wel. Maar, maar alles zit hier. Alleen maar in de uiterlijke mens. Oké? Okay? Ja. Ja. Jawel, ja. Ja, maar, maar... Kijk, hier is kwaad... heel goed gezegd. Hier is, maar hier is de kwaad... Kwaad is... Mm, alleen... Van de uiterlijke mens. Dus... Jij ervaart alleen... Kwaad is hier structureel. Okay. Het is structureel waarom niet... Uh, zonder binnen te komen... Kijk, hier begint goed en kwaad. Uh, structurele goed en kwaad. Hier heb je geen goed. Daarom, daarom, de heren, daarom zijn de, hebben de heren hier... een verhaal gemaakt. Hier, zie je, verhaal, religie. Of iets anders. Of uh, humanisme. De, laten we jongens, laten we tolerant met elkaar zijn. Laten we dan een... Uh, ...leefbaar Nederland maken. Ik bedoel, tolerantie. Ja, maar het is allemaal binnen, de, binnen het kwade. Terwijl Kabbala zegt, nee... ...geen leef, leefbaar Nederland. Maar levend Nederland moeten wij maken. Alleen Kabbala kan het. Waarom? Bij de Kabbalah kan je, kom je tot jezelf. En we zullen zien waar het jezelf... ...en als je, alleen, als je tot jezelf komt... Dan ga je echt goed in jezelf zien. Dan kan je, dan kan je pas een andere geven. Geen zult een ander lief hebben. Geen zult een andere lief Absoluut onmogelijk. Binnen dat verhaal absoluut onmogelijk. Als je mij zegt dat binnen jouw religie. Jij kan een ander lief hebben. Dan zeg ik je leugt. Licht. Waarom niet? Jij ligt niet. Maar jij kan het niet Waarom zeg ik dat? Omdat ik spreek al vanuit de innerlijke mens. Daarom kan ik het zeggen. Want jij ziet alleen het fragment vanuit jouw verhaal. Absoluut onmogelijk is om vanuit welke religie dan ook een andere, een andere liefde te hebben. Waarom? Jij hebt lief het verhaal. Het verhaal zegt jou, je moet een ander lief hebben, maar jij zelf van binnen zit in jouw kwaad. Jij zit in jouw kwaad, maar het verhaal zegt, uh, jij zult een ander lief hebben, maar je hebt geen waarnemingsorganen daarvoor. Jij voelt van binnen dat het, oké, okay, ja, ik doe het wel, het is bovenbouw. Ik doe het bovenbouwen, ik moet wel een ander lief hebben, maar van binnen, van binnen zit je in je kwaad en je zegt wel, zo, moet ik het allemaal doen? Oké, okay, de priester zegt dat of weet je dat. ik moet het wel doen, het is goed voor mij, uh, misschien krijg ik wel uh, hierna maals, krijg ik dan wel, uh, beloning, weet je wel. alleen maar voor zichzelf. Alles waar een mens beloning voor verlangt, heet kwaad. Alles wat jij doet om beloning te ontvangen, natuurlijk niet in jou, je, van, je, van je baas, want moet, je moet eten drinken. Maar alle innerlijke bewegingen waarbij jij, al, al is het maar een, een kleinste beloning wil vragen, is, betekent dat jij nog lekker zit in jouw kwaad. He? Het is... Het is uh, Nou, even kijken wat Alfred was de, eerste, de enige die zei in neutrale zone. Dat neutrale zone ben ik. Kijk goed. Alles tot, alles tot de alles tot neutrale zone is wat? Kwaad, ja of niet? Kwaad, in, inclusief het verhaal. Inclusief religie. Want religie is een verhaal goed, mooi verhaal. Maar het is niet jij. Oké, okay, die Jezus die is wel, was wel goederig. En je moet in hem geloven. In plaats van in jezelf te geloven. Wat ik bedoel? In plaats van niet geloven. In plaats van in jezelf die krachten op te brengen. Uh, waarbij jij zelf tot je goede komt. Nou, de andere, andere is tot de goede gekomen. Moet ik dan in hem geloven? Oké, okay, hij heeft zijn werk gemaakt, natuurlijk. Ik zeg, dat was een rabbi, dat was een grote profeet. Hij heeft zijn werk afgemaakt. Hij zegt, ik heb het voorbra voorbracht. Oké. Okay. Hij heeft niets meer gezegd. Wat hebben, wat hebben ze de heren gemaakt? hebben ze een verhaal van gemaakt. Dus hij heeft, wil alleen zeggen van, jongens. Ik heb het wel behaald. Ja, ik heb, het, ik heb het wel behaald. Alsjeblieft, doe dat wat ik doe. En jij zal het ook behalen. Nee, dan gingen ze in hem geloven. In een mens van vlees en bloed. Oké, okay, dat was nodig, omdat er waren primitievelingen. Er waren wilde mensen. En and die and and andere, andere geloof, andere religie zegt, uh, wij hebben ook een andere gehad. En and die is naar boven, ook weer naar boven opgestegen op een witte paard. Oké, okay. dat okay, was nodig voor een gewone gepeupel, eh? eh? nee. Gepeupel. Eh? Gepeupel, uh, In onze generatie zijn wij allemaal wakker geworden, geschud. Allemaal, absoluut wel. Dus als je nog niet weet of nee weet, komt. Iedereen in onze generatie, absoluut iedereen, alleen als die nog misschien geestelijk uh, gehandicapt is, dan is het natuurlijk um, um, onmogelijk. Maar ook die mensen bijvoorbeeld ik zou zeggen, nou kom dan hier zitten, ze zullen dat genezende kracht, niet helen, de helen, helen, maar ze zullen toch wel ervaren iets. Absoluut. Wij zijn aan het revalideren. En zijn ook aan het revalideren. Absoluut. Absoluut. Al die zelfdoding. Het komt okay? door de tijd gebonden idee. Als een mens in de coma ligt. Hij leeft absoluut voor de schepper. Absoluut leeft hij voor de schepper. De schepper ziet zijn ziel. Net zoals dat. Absoluut oké, okay, en de mensen gaan hem doden oké, okay. het is humane, het is human. en wij hebben in Kabbalah niets met humaan te maken, we hebben te maken van wij in de Kabbalah Kabbalah wil een mens verheffen tot een hogere mens en niet van klein, klein menselijke mens die, die ook waar hier een cultus van bestaat in het hele Westen, van cultus van een klein mens, van een klein menselijkheid terwijl het is Anders in de instructie staat. Dus de instructie wordt niet nageleefd. En dan kan een mens nooit door eh, uiterlijke mens, kan, kan nooit komen tot de vervulling, behalve dat hij naar zichzelf komt. Doorboord zijn, al zijn aardse verstandelijke kennis naar zichzelf toe, naar het licht. Oké? Okay? Dus dat is allemaal kwaad. We hebben gezegd kwaad. Inclusief het verhaal. Ook Joden, als Joden menen dat het dat, dat de Joodse volk ging zo uh, de 40 jaar naar de woestijn Natuurlijk was dat, maar is als ze alleen maar daarin geloven, dan staan ze allemaal hier. Dan dragen ze absoluut niet bij, dan zijn ze geen Joden. Want Joden is alleen die komt tot zijn innerlijk. Dat is Jood. Wat je dat? Dat is Jood. Jood die, die door innerlijke werken komt tot zijn innerlijk, dan kom je natuurlijk tot God, want God is naast hem. Van binnen hem. Maar een Jood die zich bezighoudt met de uiterlijkheid, is niet Jood. En een niet-Jood die wel doordringt door naar de innerlijke mens, is wel Jood. De ware Jood. Dat is Kabbalah. Geen hein, schijn maar de waarheid en onderzoek weet ik praat zo, zo dat omdat ik spreek tot de innerlijke mens ja. ik zou het op een andere manier willen kijk als komt een tijd dat wij zo ook dat ik zo gewoon een boek open, open doe dat wij gaan leren gewoon op een heel andere manier kijk met mijn rabbi spreek ik een totaal andere taal dan zit ik gewoon een half woordje dat, maar met jullie moet ik doorboren. Ik voel veel weerstand. Natuurlijk, dat is normaal. Ik voel dat het overheersen van het verstand zit in iedereen van jullie. En als ik het verstandelijk alleen zou doen, zou er niets van worden. Dus daarom gebruik ik dat, ik weet niet hoe ik het doe. Dus... Alles van uiterlijke mensen is, is kwaad. Hier kan nooit iets, uh, iets uh, van mij zijn. Hier, is het, hier ben ik dan een geheel uh, bandiet van, van uiterlijke. En dat is een klein beetje uh, poetswerk. Okay? Maar alles is kwaad. Kwaad, wat is kwaad? Kwaad naar waarneming. Qua waarneming is het kwaad. Dat buiten laten we het natuurlijk niet zien. Maar. En nu gaan we naar het innerlijke mens komen kijken. Hier is kwaad en hier hebben we alleen maar goed. Nou. Als iemand hier komt, heeft hij dan vrije keuze? Absoluut niet. Waarom niet? En daarom zeg ik het jullie. Jij komt hier op deze cursus. Je hebt alle vrije keuze nu. Ik bedoel, vrije keuze van jouw uiterlijke mens. Dat schijnt jou dat dit vrije keuze is, maar absoluut niet. Je bent absoluut, ge, zeg ik dat, uh, onderworpen aan uiterlijkheden. Een bepaalde cultuur. Mag wel dragen, je bent drager van die cultuur. Mag je dragen natuurlijk. Maar je moet boven, je moet doordringen tot jezelf. Welke cultuur dan ook. Je moet doorbrengen tot jezelf. Uh, school is niet door jou gekozen, door je ouders. Je ouders hebben je niet gekozen. De plaats waar je geboren, bent niet gekozen. Dus wat dat betreft ben je absoluut robot. Zoals sta je naar je werk. Alles, geen, niets van jou is in jouw alledaags leven. Absoluut niet. Je gaat kindertjes maken. Uh, er komt een opwelling bij jou. Je gaat... Uh, Weet ik veel, je gaat allerlei uh, dingen doen. Het, uh, dit, uh, eten, drinken. Uh, e, uh, huh? Precies. Nee, eten, drinken en wrevingsbewegingen. Dat so is wat je doet. Verder is het niets. En nog een beetje naar je, naar je werk gaan. Een beetje dat. Dat is Je komt nooit tot vervulling op die manier. Natuurlijk kom je wel, waarom? Het zit in het programma. Maar wij doen het sneller. Wij moeten het Kabbalah leert eh, alles wat mens hier van buiten door lijden eh, doorkomt. Ja, door lijden. Door lijden lange E. Hey, wij doen een Kabbalah met liefde. Dus wij vervangen dat. Wij lopen zelf als het ware voor, voorop. En niet wachten totdat wij met een, eh, van langs worden gegeven door, door omstandigheden van het leven. Dus hier, innerlijke mens, hij is goed, hij heeft is het is is mij, absoluut niet, het is wel natuurlijk, ik maak mijzelf, uh, door mijn correcties, kom ik tot mijn goede kant, maar dan hier smelt ik met het licht van de schepper. Het is al een product, ja, begrijp je even langzamer, als ik hier zit en dat is dan allemaal alle grote heiligen, wat wij zeggen rechtvaardige mensen, mensen die aan zichzelf heeft al veel gewerkt dan natuurlijk het doel is om hier te komen maar eenmaal dat ik hier gekomen ben dan ben ik met, de, dan zoek ik alleen maar de eenheid met de schepper en de eenheid met de schepper natuurlijk doe ik dat vanuit al mijn werk wat heb ik gedaan maar het is goed alleen. en hier is kwaad en wat is de mens? En de mens pas is dat. De mens is... Want de, de schepper heeft geschapen de wereld uit twee uitersten. Zello mazzea ja? Dus één tegenover elkaar. één tegenover een ander. Dus goed, kwaad, dag, uh, uh, nacht... Vrouw, man, zo alles bestaat uit twee tegenstrijdigheden. En we kunnen de, de, de, de pol, een pool daarvan, uh, tegen, zeg je dat? Tegen, pol. tegen pol kunnen we leren van, van, van de andere. Dus vaak we kunnen we leren wat, wat goed is door kwaad, of door kwaad te mijden. Dus door, door kwaad te haten, komen we tot goed. het wel? Dus hier, deze zone, is de enige plaats waar ik als mens het veld heb van het werk. Want een mens is gezet op deze wereld om, op, om zich aan zichzelf te werken en de hele schepping nog tot de finishing touch te brengen. En dat is alleen dat. Wat hier is absolute kwaad. Dus ook met inbegrip van. Uh, ...Einstein, et cetera, et cetera, zit geen goed in. Uh, Oké, okay, het is wel nodig, het is voor de mensheid, maar... ...alles wat in deze wereld door die vijf zintuigen, door de wensen van onze wereld gedaan wordt... ...is alleen voor zichzelf, en alles wat voor zichzelf is, is kwaad. Dus als iemand wil uh, Nobelprijswinner worden... ...maar hij werkt alleen voor zichzelf natuurlijk, hij wil de grote wetenschapper zijn... Het is kwaad, absolute kwaad. Wanneer begint goed? Goed begint wanneer ik iets van mijzelf wil opofferen. En we weten niet wat opoffering hier van buiten is. En daarom is de mens in onze wereld, ziet, tot op zijn oren in verslaafd, in volledige uh, slavernij wat wat joden zat als het ware in Egypte... betekent alleen maar spiritueel. Dat allen zijn... Uh, in, in, in nodig was... dat de mens in de geschiedenis... tot deze tijd, ontknoppingstijd, kwam... want staat in de zomer. Vanuit 1995... dus vanaf 2000, laten we zeggen, pak weg... de mens zal beginnen te komen tot zijn bevrediging, absolute bevrediging. Alles tot nu toe was al nog alleen maar historisch spelletje van uiterlijk een mens. Wat is nu, nu nieuw? Kijk wat het nieuwe is. Nieuw de mens komt nu tot de tot de tot de grens van de ware goed en kwaad. Het is niet de goed en kwaad van verhaal. Evangelie of, of, of een andere doet er niet toe. Je mag wel daarin geloven, maar de schepper ziet jou absoluut niet. Waarom? De schepper zit in jou hier en jouw held zit hier. Dus laten we zeggen, Jezus of iemand anders of Mozes zit allemaal hier. Als je meent meen dat die jou helpt, zit alleen maar hier. Dus jij ervaart alleen maar hier, maar dat, hier kom je helemaal absoluut niet. Het is een moeilijke kwestie wat ik vertel. Maar het is cruciaal. Het is stap voor stap. Moet je dat leren. Dus alleen als je komt tot je eigen goed en kwaad. Niet een goed en kwaad van verhaal van. Die is goed. En die, en die weet het. En die jude was slecht. En die was dit. Dat okay. is allemaal nodig. Dat, dat is als het ware de zin. Zinnebeeld. zinnebeeld op de ware goed en kwaad. Die ooit zou aan de mens die waar de mens ooit zou aankomen en wij zijn al zo ver nu begrijpt u het feit dat jij al hier komt betekent dat jij al van binnen iets in jezelf een soort wat wij noemen dat een punt in het hart al heeft dat jou al aantrekt al naar jouw volwassenheid spirituele volwassenheid dus dat is inderdaad. Wat Alfred zei. Is goed en kwaad. Dat is, dat is de zone. Hier dat is ben jij. Waarom? Hier zitten beide kanten. Goed en kwaad. En hier is werk. Dan moet je kiezen. Altijd kiezen voor het goede. En niet hier. Hier alleen als innerlijke mens. Dan zit ik al in mijn goede. Dan weet ik al uh, waar. Dat heb ik al goed. Maar dan. Dan zit, natuurlijk zit ook werk daarin, want het is niet zo, het is schematisch, heb ik gezegd. Maar dan ben je als het ware verbonden al met het licht, voel je samen met hem. Terwijl hier zit veel werk, een weerstand. En elke mens heeft dat in zichzelf. Dat okay? is de ware mens. Mag ik dat graag ja. voor U zei, Jood, is zichzelf. wat U zei over dat... Hebben we dan nog een vrije keus? Nee. Is dat wat u voor, voor twee bedoelt? Juist. Yes. Oké. Okay. Dus ik zeg niet altijd uh, als ik dat. Maar ik geef vaak zo'n uh, uh, uh, antwoord. Dat jij moet denken. En ik wil niet. Een kabbala gaan we nooit uitkouwen aan iemand. Waarom niet? Waarom niet? De bedoeling is dat alles wat wij doen. Dat jij doet met de kabbala. Dat jou helpt. Waarin, waarin helpt dat dit jou een stukje vooruit helpt dat jij komt tot uh, de mogelijkheid om te geven we weten absoluut niet wat te geven is ik hoop dat ik uh, Astrid, dat ik volgende week over het geven uh, zal hele uh, uh, les over geven hebben, hebben, want alles wat je ziet in onze wereld is absoluut geen geven te noemen. Maar dat komt langzaam aan want uh, anders was het moeilijk. Uh, ik wil nog iets laten zien. Kijk, mooi verhaal, Javid. En waar heb ik het vandaan gehaald? Ik herinner mij, uh, vorige keer uh, heeft mij um, Marco, heeft mij terechtgezegd van kijk, allemaal mooi verhaal vertel je, maar wat zijn de gronden? Natuurlijk weet je waarom jij dat zo vertelt. Maar hoe kom je aan zo'n verhaal? En hoe kan je dat in sferot weergeven? Svirot, dat betekent uh, Sfera een meervoud sferot betekent emanaties van het licht. Uitstralingen van het licht. En er zijn tien. Alles bestaat uit tien. Uit tien emanaties. En ik wil je een beetje laten zien dat... Ik vertel dat nu in, uh, in de taal van gevoel. Want dat heb je nodig, het eerste jaar of misschien langer, om, om jouw gevoel te laten... Dus wat ik doe, zie je wat ik praat? Uh, niet dat ik het wil, ik praat totaal anders met mijn, met mijn rabbi. Maar het is een soort dat ik, ik bombardeer jouw innerlijke mens op dat die gaat uh, ontspruiten. Krijg je daar komt de kiemen daarvan. Dus ik probeer het op die manier, weet ik niet hoe je het doe, maar ik probeer het dat te bestormen. Jouw innerlijke mensen, deze, ook hier goed en kwaad, de ware goed en kwaad in jou, dat, dat die wordt geprikkeld en die langzamerhand gaat uh, erop reageren. Voor jou, jouw eigen goed en kwaad, niet, niet van die van mij. Dus, ja, yeah, dat is het. dat zijn nog Natuurlijk, alles wat je hoort nu, is correcties. Wat is correcties? Correcties is... Wat is een correctie? Correctie is dat jij steeds naar binnen jezelf komt. Naar, jou, naar, naar jouw ware ik. Dat zijn correcties. Natuurlijk, uh, ik, later komt er een hele methode hoe. Maar ook dat is correctie. Alleen, ik doe het een beetje uh, met handen en voeten... Niet behandeld bedoel ik uiterlijk nog, maar ook dat is absoluut werkzaam. Niemand in de wereld heeft dat geïntroduceerd. Ik heb het laten zien aan Love Rough Lightman. Het komt uit mijn wanhoop om aan mensen Kabbalah te geven. Eigenlijk veel geleden, geleden met, eh, omdat ik niet kon Kabbalah geven... Ik kon het niet, want Kabbalah kan je niet geven met je, met je verstand. Kabbalah moet je ervaren en moet je een ander overbrengen. Als hij nog niet heeft uh, het gevoel voor het spirituele, kan jij alles vertellen hem. Het wordt precies net of als ik leer thuis leer ik zogger en naast mij ligt mijn poes. Ik kan zoveel met mijn poes praten als ik maar wil over zoger. Hij snapt geen woord meer. Hij ligt zoals een boeder, maar hij snapt geen woord van. Hij vindt lekker dat ik zoger leer natuurlijk, maar hij profiteert ook. Want hij voelt dat ik helemaal alle krachten benut. En dan profiteert hij ook van mij natuurlijk, mijn poes. Maar zo is ook een mens in onze wereld, als je probeert aan een mens in onze wereld Kabbalah uh, te vertellen: uh, het is net of mijn poes is. Waarom? mens heeft enorm verweer, oorspronkelijk, je, dat is helemaal goed, elke mens heeft een verweer tegen, tegen het spirituele. Waarom? De uiterlijke krachten hier in de kwaad zijn zo uh, enorm sterk. Waarom daarom staat Daarom staat ook in de psalmen van David, staat het, jij hebt mij uit de hij heeft mij uit de macht van de sterkere bevrijd. Want sterkere is kwaad. En een innerlijke mens is zwakker, veel zwakker dan de uiterlijke. Het goede is altijd zwakker, maar het, het, het kwaad is gedoemd om door het sterke kwaad is gedoemd om door zwakkere goed overwonnen te worden. En dat is de hele wonder van de hele kabal, het hele wonder van, dit, van, de, van de instructie. dat Kijk, als de sterke uh, overwinnen, nou dat is, dan, dat is dan net zoals het in onze wereld is. Maar de schepper heeft absoluut totaal anders de instructie gemaakt. Dat wat zwak is, zal overwinnen. Dat joden, die waren altijd zwak en altijd uh, veracht. Want waarom? Joden gaven aan de wereld het idee van geven. Wat is, wat is misselijker is. Dan het idee van geven. De hele wereld lachte de joden uit. Waarom? Natuurlijk kwam de religie hebben ze daaruit, Maar ze lachten de joden uit. Waarom? Geven. Het is, het is niet logisch. En daarom als je wil Kabbala leren, moet je totaal andere logica. Logica van de schepper aan doen. In plaats van logica... Van jouw gezond verstand. Dus als je leert kaballen en je zegt. Zoals hier in het land is, wordt gezegd. Uh, doe normaal. Dan doe je ook gek genoeg. Dan kom je niet, in, kom je niet vooruit. Dan blijf je inderdaad normaal. Blijf je normaal. Maar uh, door lijden met lange ei, Kom je toch wel. In, om, om niet normaal te zijn. Om boven normaal te worden. Okay. Maar wat ik wil ik nu eventjes nog even, ik kan kijk, wat ik, hoe kom ik aan zo'n verhaal? Ik vertel alles aan jou in, in de taal van gevoel, om gevoel bij jullie op te roepen, niet gevoel gewoon met je hart, maar spiritueel gevoel. Maar alles kan ik ook in andere taal vertellen, vertellen in de kabbalistische taal. Die is veel preciezer. Zie hoeveel woorden moet ik allemaal uitspreken? Hoeveel energie moet ik allemaal aan geven? En als ik, ik kan het zo in drie tellen, kunnen dat allemaal kabbalistisch, in de taal van kabala.